Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Hoho! Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Hongkong is het ook op kerstavond tot confrontaties gekomen tussen demonstranten en de oproerpolitie. De politie zette traangas en pepperspray in tegen duizenden betogers in Warenhuizen. Demonstranten, sommigen met een kerstmuts of een gewei op hun hoofd, gooiden onder meer met Paraplus en vernielden winkelruiten. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. Ook blokkeerden betogers straten in een gebied waar veel mensen vanavond hun boodschappen deden voor de kerstdagen. Er zijn bijna wekelijks demonstraties tegen de bemoeienis van China. Met met Hongkong en tegen de eigen regering. Die begonnen ruim een half jaar geleden. Op de Russische erebegraafplaats in Leusden zijn vandaag 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ze waren gevangenen genomen door de Duitsers en zijn hier gestorven en begraven. Op hun grafstenen stonden jarenlang verkeerde en onvolledige namen. Dit jaar werd een deel met financiële hulp van de Russische ambassade en de Stichting Oorlogsgraven in ere hersteld. En de komende twee jaar wordt de rest ook aangepast. 22 ouders in het dossier over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst hebben volgens deskundigen geen recht op compensatie. Ze hebben daarover uitleg ontvangen inmiddels. Bijna alle ouders die er wel recht op hebben, hebben het geld ontvangen, schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra krijgen 287 ouders compensatie en 280 van hen hebben die nu ontvangen. Van de andere zeven is bij de Belastingdienst geen rekeningnummer bekend.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 in <laughs> raw König Herodes führte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesus gegenwartet, euch solche Furchte wecken? Und oh, solltet ihr euch nicht viel mehr darüber? versammlen alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten Lande bist mit nichten die kleine und unter den fürsten i Er rode die Weisen heimlich en er lernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. En weiset sie gen Bethlehem en sprach: ziehet hin en forschet fleißig nach dem Kindlein. Und wenn je zegt het mij dat ik ook kom en Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold Dat sie zich niet sollten wieder zuherodes lenken und zogen durch einen anderen oratorium van Johan-Sebastiaan Bach... uitgevoerd door het Amsterdam Barok Orkest en Koor... onder leiding van Ton Koopman. De solisten waren um, in deze stukken Lisa Larson. Zij was sopraan, of is sopraan. De alt werd gezongen door Elisabeth van Magnus... de tenorpartij door Christophe Bricardien... en de baspartij door Klaus Mertens... Dat was het weer voor dit jaar. Uh, volgend jaar gaan we hem weer herhalen. Zo tegen de kerstdagen. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u alvast ontzettend fijne kerstdagen toe. En natuurlijk ook een heel mooie jaarwisseling. Met daarop volgend een prachtig 2019. Wij gaan uh, het programma verder oppakken. Wat Ruud Jansen voor ons had voorbereid voor vandaag. En... Uh, wat hij dan ook nog presenteert. Ik wens u nog een fijne avond en nogmaals bedankt voor het luisteren.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 Karlo eh, Jablowski.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 De componist is Dimitri Shostakovich en het wordt uitgevoerd door Burning River Brass.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 u allemaal fijne dagen. En